8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Miljoenen boete voor Nederlandse spoorwegen. VN-goedkeuring volgens VS voorwaarden voor ingrijpen Libië. En Binnenhof enkele uren zonder stroom. <tieden>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 De NS-directie zag de boete aankomen en verwacht dat de treinen dit jaar minder vaak vertraging oplopen. Minister Schulz van Hagen bepaalt begin volgend jaar hoe hoog de definitieve boete wordt. Amerika vindt dat alleen een VN-besluit voldoende juridische basis biedt voor een internationaal ingrijpen in Libië. Dat blijkt uit woorden van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton. Ze zei dat alleen de VN kan besluiten om boven Libië een vliegverbod in te stellen. De Amerikaanse president Obama besprak de situatie in Libië... gisteren telefonisch met de Britse premier Cameron. Die zei dat hij niet werkloos wil toezien... hoe de Libische leider Gaddafi zijn eigen volk mishandelt. Samen met Amerika onderzoeken de Britten wat ze kunnen doen... om de opstandelingen te helpen. De Amerikaanse vicepresident Biden is vandaag in Moskou... om de situatie in Libië te bespreken met de Russische president Medvedev. Rusland is tegen de instelling van een vliegverbod. Bij het Libische consulaat in Den Haag hangt niet meer de groene vlag, maar de revolutionaire vlag, die rood-zwart-groen is. De driekleur stamt uit de periode van voor 1969, toen Gaddafi door een staatsgreep aan de macht kwam. De Libische Mensenrechtenliga heeft het initiatief genomen en het consulaat gevraagd de revolutionaire vlag te hijsen. De consul heeft daar gehoor aan gegeven, maar is niet bereikbaar voor nadere uitleg. De renovatie van het Stedelijk Museum in Amsterdam... valt tenminste 4,5 miljoen euro duurder uit dan begroot. Dat is een gevolg van het faillissement van de aannemer Mietred. Bouwbedrijf Volker Wessels is bereid de bouw over te nemen. En nu is ook bekend voor welke prijs. Dat loopt dus in de miljoenen. En dat komt vooral doordat Volker Wessels ook alle risico's overneemt van de renovatie. De gemeenteraad bespreekt de kwestie vandaag.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 Het vuur was snel geblust. Er was wel veel rookontwikkeling. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. De stroomstoring was tegen half twaalf verholpen. In de Egyptische hoofdstad Cairo is bij rellen tussen koptische, koptische christenen en moslims één christen doodgeschoten. Vijftien mensen raakten gewond. De rellen braken uit toen de kopten een kruispunt blokkeerden. Uit protest tegen de brandstichting in een kerk afgelopen zondag. Automobilisten die er langs wilden, pikten de blokkade niet. En de gevechten die daarop ontstonden, werden beëindigd door het Egyptische leger. Een stripboek over Spider-Man heeft op een online veiling 1,1 miljoen dollar opgebracht. Dat heeft de Amerikaanse veilingssite Comic Connect bekendgemaakt. Het is een eerste druk uit 1962. In die tijd kost het stripboek maar 12 cent. Spider-Man is niet de duurste Amerikaanse superheld ooit. Een stripboek over zijn collega Superman... werd vorig jaar voor een recordbedrag van 1,5 miljoen dollar verkocht. In de Champions League hebben Barcelona en Schachter Donetsk de kwartfinales bereikt. Barça won thuis van Arsenal met 3-1. De Catalanen maakten zo de uitnederlaag van 1-2 goed. Arsenal-speler Robin van Persie moest na 56 minuten... met twee keer geel van het veld. Sjachter Donetsk boekte een overtuigende overwinning op AS-Roma. De Oekraïners wonnen thuis met 3-0. En de eerste wedstrijd was ook al gewonnen met 3-2. Dan is weer nog vanochtend zwaar bewolkt en in het noorden wat regen. In de middag af en toe zon en ook een losse bui. Er staat een stevige westenwind en het wordt gemiddeld 9 graden. Ook morgen veel wind. Dan is het bewolkt en regenachtig en dan wordt het een graad of 10. ANB-verkeersinformatie met 13 files, 40 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is een stuk minder dan gebruikelijk op een woensdagochtend in maart. De meeste files geven dan dus ook niet al te veel vertraging... en zijn een kilometer of 2 à 3 lang. Er is één file die opvalt en dat is de A67 richting Eindhoven. Tussen het knooppunt Zaardenheiken bij Venlo en Helden... staat 4 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht.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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. Gemeenten, kerken en hulporganisaties... demonstreren vandaag tegen het kabinet dat illegaliteit strafbaar wil stellen. Marco robbie Visser doet verslag en minister Leers van Immigratie en Asiel reageert. We spreken hem zo. Maar eerst naar Libië, waar Gaddafi nog lang niet weg is. De troepen van Gaddafi zijn al een paar dagen in het offensief tegen de opstandelingen. Gevechten concentreren zich in de oliehaven Ras Lanouf. Libische straaljagers hebben daar opnieuw bombardementen uitgevoerd. Maar ook in de westerse stad Zawiya ging het de hele dag nog door. Correspondent Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep is in Ajbadia. Hans-Jaap, Gaddafi haalt nu echt alles uit de kast, zo lijkt het, hè? Ja, en hij heeft daar toch successen geboekt... Tenminste, de berichten uit Zawiya in het westen zijn toch wel dat daar tanks en panzerwagens in het centrum opereren. Het is bij een stad altijd heel moeilijk te zeggen of je die helemaal onder controle hebt. Dan moet je maar aan de Amerikanen vragen toen ze net in Bagdad waren en vonden dat ze de stad in handen hadden. De oppositie kan natuurlijk altijd weer opduiken met Carilië tactieken. Dat is echt heel lastig, stadsoorlog. Maar ze hebben daar toch wel de overhand op dit moment. En hier in het oosten... Ik was tot gistermiddag laat in Rastanoef en daar, uh, daar hebben de oppositiemensen de stad in handen. Maar uh, komen niet veel verder dan dat op dit moment. Want gisteren toen ze probeerden uit te breken, dat ging ongecoördineerd. Uh, een paar mannen die wilden dat plaatsje dat ze al eerder hadden verloren. Uh, wat. Uh, wilden ze innemen, maar ja, kwamen ze onder hevig raketvuur van uh, de Gaddafi-troepen. En hebben zij niet zo heel veel tegenover te stellen... behalve dan uh, machinegeweren en luchtafweergeschut. Ja, en dan zijn ze toch echt uh, aan de verliezende hand daar. Ja. En dan, uh, Hans-Jaap, kwam er gisteren het bericht dat er contact is tussen Gaddafi en de opstandelingen. Dat er een uh, ultimatum is gesteld door de oppositie. Wat zeggen ze daarvan bij jou? Ja, eh... Uh... ...zeggen vooral dat ze denken nog steeds dat ze het militair kunnen winnen... ...de jongens die op de grond... Uh, ...maar ik dacht al meteen toen ik die berichten hoorde... van ...dat kan natuurlijk heel goed propaganda zijn van uh, de oppositie... Hè? ...zeggen dat iemand bereid is uh, zijn zetel op te geven... ...is een soort druk op de mensen om hem heen... ...zo van kijk jullie leider gaat er vandoor uh, misschien wel... ...waarom zouden jullie nog doorvechten... ...en ja ik weet niet wat ik er verder van moet geloven... ...en ook een ultimatum stellen dat is dan wel gebeurd... Uh, ...dat weten we wel zeker door die nationale raad... ...een soort nieuwe regering in Benghazi dat als hij dan binnen 72 uur zou weggaan... Dat hij, dat hij dan niet vervolgd zou worden voor zijn misdaden. Maar ja, je kunt een ultimatum stellen. Maar als je daar niks tegenover kunt stellen... van nou ja, en dan doen wij dit en ja. dat... ja, ja dit, dan gebeurt er natuurlijk ook niks. Ja. Lijkt het er nog op dat um, de opstandelingen aan het vliezen zijn... zoals je zelf al omschrijft. Um, stel dat die no-fly-zone er bijvoorbeeld niet komt... wat de opstandelingen zou kunnen helpen, kan ik me zo voorstellen. Ehm... Um, Denk jij dat zij uiteindelijk toch aan het kortste eind zullen trekken? Ik weet het niet. Ze staan nu eigenlijk recht tegenover elkaar rond dat uh, Raslanouf. Um, ja, het is onduidelijk, we hebben heel slecht zicht op de andere kant eigenlijk. Mm. Wat, wat heeft Gaddafi daar nou precies staan? En, en ja, wat gaat er hier verder gebeuren? Krijgen de uh, opstandelingen bevoorrading uiteindelijk van uh, buitenlandse mogendheden? Want wat, wat deden die Britten daar nu eigenlijk? Hè? Benghazi, uh, uh, ...diplomaten plus special forces die kwamen praten over... ...er zijn allerlei suggesties steeds hadden er allerlei opties... Oh ja, ...internationaal, Obama heb je daarover gehoord... Uh, we sluiten allerlei opties niet uit. Ja, maar ja, in de afweging of je hier wapens gaat leveren aan de oppositie... ...is het natuurlijk lastig van wie zijn deze mensen precies... ...en waar komen die wapens uh, allemaal terecht en hoe gaan ze gebruikt worden... Maar ja, je kunt je voorstellen dat wel die rebellen dat heel erg nodig hebben. al zou het alleen maar goede communicatieapparatuur zijn. Want het gaat echt heel erg ongeorganiseerd. Gisteren was er ruzie gewoon tussen de rebellen onderling. En dan moet je je voorstellen: er zijn mensen van het leger bij, die zijn overgelopen. Die hebben wat meer verstand van oorlogsvoering dan studenten die nu niks te doen hebben. en graag heel gepassioneerd zijn willen vechten. Van jongens, doe nou even rustig, ga niet naar. naar dat bent je wat. Maar nou, uiteindelijk zijn ze dat dan toch gaan doen. Van ja, mogen we het alsjeblieft wel, want we vinden het zo leuk om te schieten. Daar komt het eigenlijk echt op neer. En dan worden ze, zijn heel veel gewonden gevallen gisteren alsnog. Ja, we gaan er vol in. Hans-Jaap Melissen uh, van de Wereldomroep is dus in Abadia. En uh, mochten wij meer horen vanuit dat gebied, dan melden we dat uiteraard meteen. Ja, hij is daar dus in het oosten. En u hoort het hem ook al zeggen aan de andere kant... Want dat land lijkt een beetje in tweeën te worden gespleten. In het oosten zitten de opstandelingen, in het westen zit natuurlijk Gaddafi met zijn getrouwen. De strijd lijkt op dit moment in een impasse te zijn beland. Dat betekent dat we misschien wel rekening moeten houden met het uiteenvallen van Libië in twee delen. Daar gaan we over praten met Midden-Oosten-expert Bertens Hendricks van Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het realistisch, zo'n optie, een splitsing van Libië in oost en west? Nou, het lijkt me vooral nog een beetje uh, voorbaardig en ik denk ook niet dat het zo snel uh, zo'n vaartslag gaat lopen, want uh, zelfs nu, hè, kijk, terwijl we naar alle kanten horen van, uh, dat die opstanderingen militair gesproken een zootje ongeregeld zijn, is het ook opmerkelijk dat uh, de reguliere troepen van uh, Gaddafi en zijn speciale veiligheidsbegaande nog steeds niet in slagen om dat zootje dan heel snel op te ruimen. Uh, we, hadden, we hadden het net even over Zawiya. Uh, gisteravond uh, om half één heb ik toevallig nog naar de staatstelevisie gekeken. En uh, dan komt een reportage uit Zawia, maar wat mij daar opvalt is uh, dat er van het centrum uh, dat ze daar niet zijn ze gaan allemaal mensen in de buitenwijken zijn ze aan het, aan het uh, interview en het gaat allemaal geweldig in Zawia en het volk is blij, et cetera maar ik vind dat toch niet zo'n hele sterke indruk maken dus um, uh, het, het is denk ik nog, uh, nog wat vroeg hmm. denk jij dat um, uiteindelijk, want we hadden het net al even over die uh, no-fly zone denk jij dat dat uiteindelijk um, een verschil zou kunnen uitmaken een is er het, het zou een verschil kunnen uitmaken. Maar dat zal denk ik niet voldoende zijn. Want zo heel veel luchtmacht hebben we nou ook weer niet gezien. En wat ze vooral denk ik ook nodig hebben. Tenminste als je naar militaire experts luistert. En ik beschouw mezelf niet als zodanig. Maar mm. ik, dat, dat ze ook gewoon tegen die, die tanks. Hè, want dat is natuurlijk ook wat. Als je met een Klasnikov tegen een tank schiet. Dat maakt ook niet veel indruk. Dat is dus ook een, een, iets wat, wat ze nodig hebben. En wat ik wel van is dat, uh, kijk, de, de Europese Unie is eigenlijk gaat uh, vooraan... althans Frankrijk en, en Engeland, uh, om te zeggen van dit kan zo niet. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat Europa... Uh, die, dat is aan de andere kant van de, van de Middellandse Zee. Ja, een, een soort Somalië, zal ik maar zeggen... of een, uh, een, een langdurige burgeroorlog... Uh, aan, de, aan de zuidkust van de Europese Unie... dat is niet iets wat Europa makkelijk kan hebben. Ook uh, nog even afgeschreven van al die, die vluchtelingenstromen... die dan op gang uh, zullen komen. Dus ik denk dat er... Uh, de, de, daarom zeg ik dat het wat voorbaardig is. Ik denk dat Europa heel krachtig bezig zal zijn... Uh, om Amerika misschien over de, de streep te trekken... om te zorgen dat deze situatie zich niet... Uh, voordoet. Bovendien... Uh, kijk, het, het Gaddafi kan ook niet uh, zich berusten bij het, het, het definitief verlies uh, van zijn oostelijke gedeelte van Libië, want daar zitten de voornaamste oliebron. Hij wordt ja. al geconfronteerd ja. met uh, bevriezing van tegoeden en, uh, en, en, en dit soort zaken. Dus uh, ik denk dat uh, men... Uh, dat of de, de opstandelingen gewoon in staat zullen zijn om het momentum te heroveren, of dat ze gewoon uh, ten, uh, ten dode zijn opgesteld Geschreven en uh, Gaddafi toch echt gaat winnen. Maar ik, ik zie niet zo gewoon een situatie staan... waarbij beide partijen zal ik, als het ware bijna even sterk zijn... en we een soort verdeling zouden krijgen. Dat lijkt me op dit moment nog een wat voorbaardige conclusie. Nee, maar je geeft aan, het ligt dichtbij Europa. Daar zijn we vooral aan het praten. proberen ook Verenigde Staten erbij te betrekken. Die zijn ook aan het praten. Die zijn aan het dreigen, sturen schepen, ja. uh, laten AWACS e ja. vliegen. Ja. Zal het Westen zich uiteindelijk ook actief in dit wespennest willen steken? Dat zullen ze zo lang mogelijk uh, proberen te voorkomen. Want uh, men wil natuurlijk naar het uh, Tunesische en het Egyptische voorbeeld... dat er niet gezegd kan worden en dat er ook Kaddafi niet gespeeld kan worden... op dat anti-westerse gevoel van het gaat uiteindelijk alleen maar om de olie. Hè? Dat is natuurlijk altijd heel belangrijk om je achterhoofd te houden. Uh, olie bovendien die heel dicht bij de Europese markten zit. Dus uh, dat is een hele grote inzet. Uh, dat zal men uh, tot op het laatste moment willen voorkomen. Maar ja... Uh, men kan zich ook niet een Somalië uh, aan de zuidkusten van de Middellandse Zee veroorloven. En dat kunnen ook landen als Egypte en Tunesië en Algerije. Uh, twee belangrijke buurlanden, drie belangrijke buurlanden. Maar uh, Algerije en uh, Egypte zijn natuurlijk ontzettend groot. Denken zich ook niet voor. Dus ik, ik denk dat uh, er op enige manier een, een oplossing zal moeten komen. Ook al zou dat een hele bloedige oplossing kunnen zijn in het geval dat Gaddafi wint. Maar ook, ook dat, uh, ja, dat is moeilijk voor de rest van de wereld om daar nu mee akkoord te gaan... dat men zich zo ongelooflijk scherp uh, heeft uh, uitgesproken. En Gaddafi zelf is ook een onberekenbare factor in het verleden gebleken. Dus voorlopig, uh, ik vind uh, dat we uh, maar even moeten afwachten hoe het gaat. Petrus Hendricks, Midden-Oosten-expert. Hartelijk dank voor je commentaar weer. Straks het verzet tegen het strafbaar stellen van illegaliteit wordt steeds sterker. Is minister Leers daarvan onder de indruk? Dan gaan we hem zo vragen. Eerst naar de verkeersinformatie. Dennis mooi, wat is het rustig? Ligt iedereen nog te slapen? Nou, Brabant en Limburg die doen nog niet mee, hè? Qua, ah, ja. qua, qua, qua forense dan. Er staat nu zo'n dikke 50 kilometer aan files. Ook boven de grote rivieren valt het uh, relatief mee. En ben je relatief snel op je werk. Behalve dan uh, bij Rotterdam. Want uh, daar staat een kapotte auto op de A20 naar de Hoek van Holland. Tussen op het Plein en Rotterdam Centrum. Vier kilometer file daardoor. De rechterrijstok is dicht. En de A67 Venlo-Eindhoven tussen knooppunt Zaarden, Heiken en Helden. Ook vier kilometer. Dat komt er een ongeluk. Ook hier is de rechterrijstok dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Lara zei het al, verzet tegen het kabinet over de illegaliteit en strafbaarheid. Mark-Robin Visser is in Utrecht. Hoe ziet dat verzet eruit, Mark-Robin? Hoe het verzet eruit ziet zullen we straks uh, om tien uur uh, merken als hier uh, dat platform wordt uh, geïntroduceerd. Platform waar onder andere vakbonden en kerken en allerlei gemeenten en ook privépersonen in samen zijn gekomen tegen de kabinetsplannen om illegaliteit strafbaar te stellen. En ik ben nu in een huis in Utrecht waar... Ja, mensen uit de praktijk, zal ik maar even zeggen, uh, wonen. Ik heb hier bijvoorbeeld Kelvin, anderhalf jaar, Nederlandse nationaliteit. Moeder uit Nigeria zonder papieren. Yassine is vijf jaar oud, Nederlands jongetje. Moeder uit uh, Bangladesh, geen papieren. Er zitten nog een paar meisjes op de, op de bank uit verschillende landen... die ook niet terug kunnen naar hun land van herkomst enzovoort. Hoe moet dat? Dat is de vraag die natuurlijk hier in dit huis ook heel erg leeft. Wij gaan uh, die vragen stellen aan minister Gert Leers van Immigratie en Asiel. Ja, Meneer Leers, goedemorgen. Meneer Leers, bent u daar? Wij dachten van wel, namelijk. We horen ook een lijn op de achtergrond. Jongens, hebben jullie enig idee of Gert Leers inderdaad hangt? Nee? Nou, dat is typisch. Uh, we hadden wel contact, maar um, we horen helemaal niets aan de andere kant van de lijn. Dus wij gaan het uh, nog een keer proberen met uh, minister Leers. Even terug naar Mark Robin. Ja, ja Mark ja. Uh, je bent er zit nog? Ja. ja, ik Heel ben goed. er nog zeker. Maak je geen zorgen. Zitten ja, jullie zitten mee te luisteren, luisteren natuurlijk he, straks met de minister. Ja. Ja. Uh, er is hier ook nog een, een wethouder gekomen, wethouder uh, Everhard van, uh, van D66. Is, hij heeft is ongeveer onder meer welzijn in zijn uh, portefeuille. Er moest hier in huis aan bepaalde mensen even worden uitgelegd... wat een wethouder nou precies is, uh, Henny, want niet iedereen weet hoe dat hier werkt. Nee, hoe zit met politiek en gemeente en democratie en overheid de minister? Dat is onbegrijpelijk voor de En ik merk ook aan de vrouwen die hier wonen, want hier wonen alleen vrouwen met kinderen... dat die vrouwen het eigenlijk wel een beetje eng vinden dat ik hier ben, maar vooral ook dat een wethouder hier komt. Ja, van de gemeente nog wel. Dus ze zijn altijd ook bang voor uh, autoriteiten. Zeg, eh, meneer Everhard, u bent hier nog nooit geweest in dit dat huis? Dat wel, hè? Niet in dit huis, dat klopt. En, uh, nou ja, u, u merkt inderdaad van... De, de, de angst die bij deze mensen leeft ten opzichte van autoriteiten... dat hebben ze natuurlijk uit hun eigen land meegenomen, ja. is enorm. En dat is inderdaad ook deel van... De vraag die nu voor ligt over die strafbaarstelling, dat wordt alleen maar erger op die manier. Dus mensen zullen zich inderdaad verder gaan verschuilen en niet meer zichtbaar zijn. Terwijl wij inderdaad vanuit de gemeente onze zorgplicht, die voelen wij, die willen wij oppakken. Worden we ook door rechtelijke uitspraken bijvoorbeeld toe gedwongen. Moeder met kinderen, die moet je gewoon ook opvangen. En die wil je gewoon in zicht houden. Nou, strafbaarstelling, dat helpt daar absoluut niet bij. Sterker nog, contraproductief. Nou, ik ben benieuwd uh, hoe de minister daarop reageert. Ik weet niet of ja, er al verbinding is met nee. minister Leers. Nee, nee, wij, wij, uh, ja, het was een afspraak dat hij ons belde. Uh, dus uh, wij uh, moeten nu en wachten. We hij... zijn druk bezig om hem te bereiken op de een of andere manier. Hij dus, belt niet. Ik weet niet, uh, als u luistert, meneer Leers, uh, bel dan eventjes naar de NOS. Uh, dan gaan wij nu naar UFO's in de Tweede Kamer. Gaan we dat doen? Ja, want er was een stroomstoring gisteravond. U hoorde het ook al in het bulletin in de binnenstad van Den Haag. Ook de Tweede Kamer werd getroffen. En toen waren er dus nog allerlei vergaderingen bezig. Dat was wel spannend, vond ook de Kamervoorzitter verbeet. Ik, ik, ik vind dit wel iets hebben. Ja, ja ik vind het wel. Ja. Erik, kunt u de tekst zien of niet? Ik uh, doe het uit mijn hoofd. Ja, oké. Okay, nou, dan gaan we gewoon door. Ik vind het wel iets, ik vind iets sfeervols hebben. Voorzitter, ik wil de, de, de stad relatief taak... minder budget toe moeten. Dank u wel. Dank u wel.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 Het is, we hebben nog steeds geen uh, goede voorzieningen op de afdeling uh, stenografie, Dus ik stel voor dat we het model B volgen. Ik dank de staatssecretaris voor haar bereidwilligheid om haar reactie op papier te zetten. Uh, we ga, dus de beraadslagingen zijn in die zin nou ja, dan toch gesloten. En, uh, de stemmingen over de moties doen we uh, volgende week dinsdag. Ik sluit de beraadslaging en ik sluit de vergadering. En ik dank u voor uw medewerking. Ja. En zo was het dan toch nog spannend met muziekje eronder. Maar dat hadden wij gedaan, volgens mij. Ja, volgens mij ook. Nee. de Tweede Kamer gisteren. U hoorde voorzitter van B. Nou, we hebben nog steeds geen contact met minister Leers. Uh, nogmaals een oproep. Als u luistert, bel ons dan eventjes. Want dat was de afspraak. We um, kregen net geen contact. We gaan het uh, afwachten. Um, Mark Robin, heb jij nog uh, stof om te bespreken in Utrecht? Nou, wat dacht je? Er is hier genoeg uh, stof te bespreken. Uh, Henny van den Nagel is degene die hier in dit opvanghuis... de scepters wijd, mogen we wel zeggen. En Henny was net even aan de wethouder, aan wethouder Everhart aan het uitleggen wie hier zoal allemaal woont. En u was net aan het vertellen over... Lisette, Lisette uit Cameroen, die acht maanden in detentie heeft gezeten. Lisette is 19 jaar? 19 jaar. En uh, als dit meisje, als zij uh, als crimineel gaat worden beschouwd, dan, uh, dan uh, heeft ze geen toekomst meer hier. Maar waarom heeft ze in detentie gezeten? Omdat ze uh, zonder papieren in Nederland was, dus ze is opgepakt gevonden door de politie en in detentie gezet. En sinds kort woont ze bij ons. Lisette, je spreekt een klein beetje Nederlands. Ja. Een klein beetje, ja. ja. Jij gaat nu in Nederland naar school. Nou, wat, wat is dat voor een school? Maar school? school. Uh, ISK. De ISK, dat is de internationale schakelklas. Ja. Dat is voor het eerst in je leven dat je naar school gaat? Ja. Ja, It is de eerste ik kan naar school En wat vind jij daarvan? Leuk. Leuk? ja. Uh, uh, uh, wethouder uh, Everhart, er zijn meerdere van dit soort gevallen in Utrecht. Mensen die eigenlijk geen kant op kunnen. Klopt, en die wil je gewoon in zicht houden. En die wil je niet verder wegdrukken naar de marginalisatie van onze maatschappij. Die wil je inderdaad uh, ook toekomst bieden. En als ze die niet hier in dit land hebben, dan ga je daar gewoon goed aan werken... om te kijken of ze misschien terug kunnen keren. En dat is ook het feit van het ja, strafbaar stellen van deze mensen is... is dan heb je geen contact meer met ze. En dan kan je dus ook niet meer met ze aan de slag. Ook niet meer om ze eventueel terug te laten keren. U zegt, we willen die mensen een toekomst bieden. De regering, een minister Leers, die zegt nou juist nee. We willen die mensen geen toekomst bieden. We willen een signaal afgeven, die mensen moeten hier weg. Het gaat over de toekomst van die mensen zelf... En als ze inderdaad geen formele status hier krijgen... dan ga je zorgen dat ze inderdaad ook op een goede manier terug kunnen keren... naar het land van herkomst. Maar daar moet je dus ook aan werken. En dat moet je dus zichtbaar houden. En dat is ook de oproep die wij hebben als gemeente. Is van, dat moet een sluitende aanpak zijn. En dan moet je niet zeggen van... dan verklaar je ze strafbaar en dan raken ze wel uit zicht. Want dat is niet de oplossing. En daar, daar zijn we op zoek naar. En dit werkt dus contraproductief. Ook als je ze inderdaad terug wil brengen naar het land van herkomst. Ik heb een getal gelezen. Er leven in Nederland naar schatting 120.000 mensen zonder papieren. Illegalen worden die dan genoemd. 120.000. Dan kijk ik even naar Henny. Hier in huis wonen er zeven. zeven Waar vrouwen, zijn al die mensen? die kinderen. Al die anderen die uh, wonen ergens of die leven in op andere op... Die wonen ergens? Nou, er zijn wel heel wat particulieren in Nederland die zo iemand in huis nemen. Er zijn opvanghuizen. En ze huren ergens een kamertje en werken dan zwart en worden uitgebuit. 120.000. 120.000. En omdat dus ze geen etiketje op hun voorhoofd hebben, waaraan je kunt zien ze zijn illegaal zijn, het gewoon medemensen. Ja. Rukia heeft ook geen etiketje op haar voorhoofd. Ik kan aan jou ook niet zien dat, dat u hier illegaal bent. Ja. Als u op straat loopt, hè, ja. uh, bent u dan wel eens bang dat u gecontroleerd wordt? Ja, ja ik ben bang in de straat lopen in die trein met Bius. Ja. Uh, Als je controleert, het probleem. Maar ik wil niet, in is het probleem. Uh, Roekja, heb ik begrepen, is 38 jaar oud. En ze heeft een zoontje van vijf, vijf en half moet ik van hem hemzelf altijd zeggen. Ja. Bijna zes. Yeah. Uh, dat jongetje is Nederlands, die heeft een Nederlandse nationaliteit. En die houdt van motorfietsen. En dan vertelde Roekja mij vanmorgen, als uh, mijn zoontje een motoragent ziet... dan wil dat zoontje naar die agent toe rennen, want die wil even op die motor zitten. Yeah. En dan heeft Roekja het niet meer. Ja, hij wil ik uh, rijmotor. motor. Ik zeg waarom jij uh, ja, bord, jij kan motorauto alles. Zeg nee, ik ben rijden, vliktig. Ik wil niet motorauto. auto. Jij kan leren die motor. U bent bang voor die politieagent die op die ja, motor. Uh, ja, maar ik uh, ga fietsen. Nederland ik leer fietsen, maar niet. Ja, ja, Liever li li fietsen dan ook te fietsen. Ja, uh, meneer Evenhart, uh, Wat kunt u als wethouder of wat kan een gemeente eigenlijk op dit moment nog doen voor deze mensen? Nou, we hebben onze zorgplicht. en die, die pakken wij ook in Utrecht, ook in veel meer gemeentes wordt dat gedaan. Eh, daar worden we ook op aangesproken. Dus inderdaad, wij eh, voorzien daar ook in opvang eh, voor. Eh, moeders met kinderen, zoals u, u ook eh, ziet. Eh, daar geven wij ook eh, invulling aan. En wat wij dus heel erg belangrijk vinden, is dat we samen met de overheid... dus met inderdaad de nationale regering... zeggen van, we gaan een sluitende aanpak echt neerzetten. En we gaan inderdaad met deze mensen aan de slag en zichtbaar houden. Maar u dan... bent het niet eens met elkaar... Nee, dat klopt. Maar uh, zeker over dat strafbaar stellen. Want dat is dus een, nog een, een, een ja, signaal de verkeerde richting op. U ziet hoe mensen hierop reageren. Ze worden nog banger, zullen zich nog verder terugtrekken. Nog onzichtbaar worden. En uh, ja, ik roep ook minister Leers echt op... om nog maar eens een keer... Oh, kijk naar de argumenten. Zie dat, lees... En naar de praktijk zou ik denken als je hier rondkijkt in dit huis. Nou ja, die zijn gestoeld op de praktijk. En heel goed dat u deze uitzending... Maar in 2005 is dit ook gewisseld in de Kamer. En minister Donnel heeft toen toen hij daar verantwoordelijk voor was, nog een keertje op een rijtje gezet... tot dit geen goede maatregel is. En ik zeg van, lees dat nog een keer. De kinderen moeten naar school hier in het opvanghuis, want de kinderen gaan gewoon naar school. Zo doen we dat in Nederland. Kom op, jongens, het is bijna half negen. <lacht> Wegwezen. Zo doet hij dat. Mark Robin Visser. Um, ja, we hebben uh, geprobeerd minister Leers te bereiken, maar dat is helaas niet gelukt. Um, blijven we dat nog wel even proberen, dus wellicht later in de uitzending.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 Radio 1, Het NOS-journaal. Recordboete voor Nederlandse spoorwegen en doden bij aanslag in Pakistan. Goedemorgen, het is half negen. Ik ben Jan van der Putten. DNS de heeft een boete van ruim 2 miljoen euro gekregen. omdat te veel treinen vorig jaar niet op tijd reden. Volgens de afspraak met het kabinet mag 93% van alle treinen maximaal 5 minuten vertraging hebben. En dat werd niet gehaald, onder meer door de strenge winter van vorig jaar. DNS zag de boete daarom al aankomen. Waarop wij door het ministerie worden afgerekend, uh, althans waarop we tekort hebben geschoten... dat is inderdaad het klantoordeel over op tijd rijden, de punctualiteit... Het aantal gereden treinen, het informatie bij ontregelingen en het aantal beschikbare zitplaatsen. En dat zijn de elementen uh, waar we niet hebben voldaan aan de afspraken die we hebben gemaakt met het ministerie. Dus het was te verwachten dat deze boete zou komen. Ook ProRail krijgt een boete, maar de hoogte daarvan is nog niet bekend. Een deel van de boete kan nog worden kwijtgescholden als de spoorwegen dit jaar hun leven beteren. En minister Schuld van Hagen bepaalt begin volgend jaar hoe hoog het de definitieve bedrag is dat de NS moet betalen. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 20 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag. Meer dan 50 mensen raakten gewond. Tijdens een begrafenis in Peshawar blies de dader zich op. De autoriteiten denken dat de taliban achter de aanslag zitten. Gisteren nog lieten ze een autobom afgaan bij een tankstation in Faisalabad, waarbij 25 mensen omkwamen. In buurland Afghanistan zijn volgens de Verenigde Naties... vorig jaar 2777 mensen bij aanslagen om het leven gekomen. En de VN-missie in dat land spreekt van een triest record. Niet de Verenigde Staten, maar de Verenigde Naties... moeten een beslissing nemen over een vliegverbod boven Libië. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Clinton. Ze vindt dat alleen een VN-besluit voldoende juridische basis biedt... voor internationaal ingrijpen. We'd like to see this resolved peacefully. We'd like to see him go peacefully. We would like to see, you know, a new government come peacefully. Um, but if that's not possible, then we're going to work with the international community. And we think it's important that the United Nations make this decision, not the United States. And so far, the United Nations has not done that. Gisteren besprak de Amerikaanse president Obama de situatie in Libië met de Britse premier Cameron, en die zei dat hij niet werkloos wil toezien hoe de Libische leider Gaddafi zijn eigen volk mishandelt. I think now we have got to prepare for what we might have to do if he goes on brutalizing his own people. And I, I had a phone call with President Obama this afternoon to talk about the planning we have to do in, in case this continues and in case uh, he, he does terrible things to his own people. I don't think we can stand aside and, and, and let that happen. Samen met Amerika onderzoeken de Britten wat ze kunnen doen om de opstandelingen te helpen. Later vandaag komt de Amerikaanse vicepresident Biden aan in Moskou... om de situatie in Libië te bespreken met de Russische president Medvedev. Rusland is tegen instelling van een vliegverbod. Het Libische consulaat in Den Haag heeft inmiddels de groene vlag naar binnen gehaald... en de revolutionaire vlag, rood-zwart-groen, uitgehangen... Die vlag stamt uit de periode van voor 1969 toen Gaddafi door een staatsgreep aan de macht kwam. De Libische Mensenrechtenliga heeft het initiatief genomen en het consulaat gevraagd om die revolutionaire vlag eh, te hijsen. De consul heeft daar gehoor aan gegeven, maar hij is niet bereikbaar voor nadere uitleg. Of hij dus definitief de kant heeft gekozen van de opstandelingen is niet bekend. En ook is niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de onderhandelingen over de vrijlating van de drie Nederlandse marinemensen die nog altijd in Libië vastzitten. In een jachthaven in het zuiden van Californië drijven zeker een miljoen dode sardientjes. En op de bodem van de haven ligt nog eens een laag rottende vis van bijna een halve meter. Dat water is onderzocht. Er zijn geen giftige stoffen aangetroffen. Deskundigen denken daarom dat er een zuurstofgebrek is in de haven en dat dat de sardines fataal is geworden. De oceaan was stirred up last night enough where the sardines um, schooled together en they came around the breakwater and came into a closed harbor where there's not enough oxygen and they ran out of air. Die dode vis wordt nu uit het water gehaald en daar wordt waarschijnlijk kunstmest van gemaakt. En dat was het nieuwsoverzicht: Het Weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en in de noordelijke helft valt een beetje motregen... maar dat stelt allemaal niet heel veel voor. En in het midden en zuiden blijft het denk ik nagenoeg droog. Het is zacht buiten met temperaturen tussen de 5 en 8 graden... en er staat een stevige zuidwestenwind. In het binnenland is het een windkracht 3 of 4... en langs de kust waait het vrij krachtig tot krachtig windkracht 5 of 6. Vanmiddag zijn er ook enkele opklaringen van het westen uit. Ik sluit een enkele losse bui niet uit... maar ik denk eigenlijk dat het vanmiddag nagenoeg droog is. Temperaturen vanmiddag die liggen tussen de 7 graden op de Waddeneilanden eilanden tot 10 of 11 in de zuidelijke provincies. Morgen, donderdag, is er opnieuw veel bewolking... en valt er in de middag wat lichte regen of motregen. Er staat morgen meer wind dan vandaag. Op de wadden kan het zelfs even stormachtig waaien. De temperatuur die verandert morgen niet. Het wordt opnieuw zo'n 7 tot 11 graden. Naar vrijdag, zaterdag en zondag staat er een stuk minder wind. Vrijdag en zaterdag is het droog met zonnige periode. Zondag neemt de kans op regen weer toe. Het wordt wel geleidelijk iets zachter. AMB-verkeersinformatie met een relatief rustige ochtendspits. 18 files, 55 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A4 Amsterdam-Den Haag, daar staat 6 kilometer daarvan. Tussen roelof Arendsveen en Zoete Wouden rijndijk En u komt twee keer in de file op de A67... als u vanuit Vellen naar Eindhoven rijdt. Eerst tussen Knoppen Zaarden Heiken en Helden. 4 kilometer door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Gemeenten, kerken, vakbonden en andere organisaties komen gezamenlijk in het geweer... tegen het plan van het kabinet om illegaliteit strafbaar te stellen. Het kabinet hoopt zo illegalen te bewegen het land snel te verlaten. Verzet tegen die plannen wordt steeds breder. We worden daar uitgebreid over voor half negen. Toen wilden we ook de minister spreken, maar uh, zijn uh, telefoon was leeg. Ook al een stroomstoring. Meneer Leers, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Minister van Immigratie en Asiel. Doet u dat nog iets, dat gezamenlijk verzet van zoveel organisaties? Nou ja, ik zal uh, natuurlijk goed luisteren. Ik ben niet doof voor uh, argumenten. Ja, maar die argumenten kent u al wel? Ja, ik ken ze wel. Uh, ik zal proberen ook daar uh, zeg maar mijn argumenten tegenover te stellen. Kijk... Um... Er wordt nu vooral gereageerd op een artikel in het regeerakkoord zonder dat men de uitwerking kent. En ik zou zeggen, laten we nou eerst uh, de uitwerking presenteren. Hoe willen we dat aanpakken? Waarom? De motivatie? En dan lijkt het me goed om het debat te gaan, uh, met elkaar aan te gaan en alle bezwaren eventueel weg te nemen. Om te kijken of we die kunnen aanpassen. Neemt men dan nog iets verkeerds aan? Denkt men, vrees men voor een andere uitwerking dan u bedoelt? Nou ja, bijvoorbeeld uh, de discussie over wel of niet uh, strafdaadstelling van uh, diegenen die hulp bieden aan illegale. Ik heb ook tijdens de begrotingsbehandeling al gezegd dat wat mij betreft uh, daar geen sprake van kan zijn. Maar Nooit, die, meneer Lius. alstublieft, Nooit dat, eh, kijk, als mensen illegale eh, criminele activiteiten doen... en anderen gaan daarbij helpen... ja, dan eh, bent u toch met me eens dat je daar wel waarstelling eh, in moet toepassen. Maar als mensen gewoon uit charitatieve overwegingen... dus echt om, om eh, mensen, humane omstandigheden mensen willen helpen... Nee. nee, dat kan wat mij betreft niet. En is dat altijd helder genoeg? Is dat duidelijk nou ja, van daar, te moeten we, daar moeten we kijken. Daarom is het ook een individuele beoordeling. Moeten we ook echt kijken of er eh, gevallen zijn... waar mensen echt over de schreef gaan... of dat mensen gewoon, eh, zeg maar... Geprobeerd hebben of proberen om een asielvergunning te krijgen. Dat is een hele andere situatie. Ja, maar dat kunt u nu ook. U kunt ook deze mensen nu aanpakken. Uh, nee, dat kunnen we niet, want uh, er, zijn, uh, er is nu geen strafwaardstelling wat andere landen om ons heen wel kennen. Hè? Uh, Frankrijk, België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk. Al die landen hebben een strafwaardstelling van illegaliteit. En wij redeneren anders, kennelijk. Ja, ja. Wij zeggen, nou ja, het is weliswaar illegaal. Het woord zegt het al tegen de wet. Maar ja, het mag toch wel. wel, maar goed, uh, mensenhandel is verboden bijvoorbeeld. Nee, oké. Okay. En, en dat pakken we ook aan. Ja, maar daar uh, heeft hij toch niet een nieuwe ja, wet van Ja, maar nodig? toch heb je... Kijk, de combinatie van... De mogelijkheid om via de illegaliteit is strafbaar vooral criminaliteit aan te pakken, wordt veel groter. We zien ook een aanzuigende werking. Kijk, in, in, als u illegaal was en u wilde iets uh, doen wat niet mocht, dan, dan weet u het ook wel. Want dan kijkt u waar is illegaliteit strafbaar. En uh, het heeft toch uh, ten opzichte van de andere landen een aanzuigende werking. Meneer Leers, um, ja, zal er niet altijd een groep tussen wal en schip gaan vallen? Is, is het wel duidelijk aan te geven wat is illegaal en wat is nog legaal? Nou ja, mij lijkt dat iemand die in het land is zonder dat hij daar een vergunning voor heeft, dan is het heel helder. Ja, maar tijdelijk kunnen ook omstandigheden veranderen. Ja, iemand kan zijn arbeidscontract verliezen, iemand kan zijn ja, papieren nog niet op orde hebben. Ja. Blijft er niet altijd een schimmige groep over? Nee, volgens mij. Maar, maar dat is de kwestie van uitwerking. En daar ben ik natuurlijk ook goed bereid om, om of bereid om goed te luisteren. Hm. He, je kunt in de toepassing van um, die stafanstelling, kun je natuurlijk, uh, wat ik al zei, uh, uitzonderingen maken door uh, echt te kijken naar de individuele. Gevallen. En daar moeten we ook in de wetgeving, eh, straks moeten we heel zorgvuldig in zijn. Kijk. Dus ik ben niet doof voor argumenten in de samenleving, maar er is wel een vastberadenheid om te zeggen... Eh, we moeten niet eh, accepteren dat mensen via die illegaliteit criminele activiteiten willen ondernemen. Ja, nou, dan blijft u nog heel eventjes uh, aan de lijn. Meneer Leers, Margot ben Visser, die is in Utrecht uh, en heeft samen met de Utrechtse wethouder Victor even meegeluisterd. Wat uh, ja. vinden ze daarvan, de argumenten van meneer Leers? Nou, allereerst moet ik zeggen dat ik niet de indruk heb... dat er hier in dit huis uh, illegale activiteiten worden uh, bekokstoofd. Maar ja. <laughs> verder viel mij op dat de wethouder net heel erg hard... met zijn hoofd zat te schudden. Van links naar rechts en van rechts naar links. Dat klopt. Uh, kijk. Uh... Als je crimineel gedrag vertoont, kan je dat nu ook al aanpakken. Daar hebben ze strafrecht voor. Simpel zat. Waar het om gaat is, van als mensen hier in illegaal uh, verblijven... is dat je gaat kijken van hoe kun je ze laten terugkeren. En dan moet je ze inderdaad benaderen Dan moet je met ze in gesprek gaan. En minister Leers gaat helemaal voorbij aan het argument... is dat mensen zich juist gaan verstoppen door... en dat is het kernargument. En het andere argument van, heeft het dan voordelen... Ik roep echt minister Leers op, kijk nog even naar die argumenten... die in 2005 door uw voormalig en nu huidige collega minister Donner op een rijtje zijn gezet. Die heeft ook naar het buitenland gekeken. Geen enkele reden om toen strafbaarstelling in te zetten. Dus stier daar nu ook van af. Meneer Leers, wat vindt u van de kritiek van de wethouder van Utrecht? Ja, heel eerlijk gezegd uh, begrijp ik het niet zo goed. Want een illegaal die wij terug willen laten keren... Uh, daar zetten we nu al uh, zeg maar, allerlei argumentatie op in. Uh, mensen krijgen de gelegenheid, weten ook dat die verantwoordelijkheid er is... maar er zit geen prikkel. Dat is het hele punt. Mensen worden niet geprikkeld om terug te gaan... want illegaliteit is niet strafbaar. Kijk, het is niet zo dat de overheid maar moet zorgen dat mensen... en de verantwoordelijkheid heeft dat mensen teruggaan. Mensen hebben die verantwoordelijkheid zelf. Maar kennelijk voelen ze die onvoldoende omdat er geen prikkel is... He, er is geen strafverstelling, het mag toch. Nou ja, dus blijft men ook maar hier. En dat is het, de situatie waar we verandering in willen aanbrengen. Even nog naar meneer Evenhart, de wethouder. Er is geen prikkel, onvoldoende prikkel. Wat vindt de wethouder daarvan, Mark Robin? Nou, het gaat, het gaat erover dat inderdaad mensen die inderdaad geen uh, status hebben. als die niet kunnen terugkeren. Want er zitten ook vaak feitelijke argumenten, namelijk geen paspoort, het land van herkomst die ze niet willen terugnemen. Dus deze mensen zitten klem. En als je met deze mensen gaat zitten en werken aan inderdaad kijken wat voor opties er wel zijn. dan ga je inderdaad, uh, inderdaad mogelijkheden creëren om okay. dat wel voor elkaar te krijgen. Goed, als je ze illegaal verklaart en, en laat verdwijnen in je maatschappij. in steden als in Utrecht, waarbij andere vraagstukken heel erg gaan oppoppen. Namelijk gaan ze dan nog hulp zoeken als ze medische hulp nodig hebben. Gaan ze inderdaad. Uh, ja, werken dat is me duidelijk. Even, even nog terug uh, naar meneer Leers. Want uh, oh, ja. we, we hebben niet zo heel veel tijd meer. Uh, de wethouder zegt, de mensen zien klem, uh, we moeten ze in het vizier houden. Wat vindt u daarvan? Nee, kijk, um, dat, dat is nou precies een kwestie van de uitwerking. Als mensen klem zitten omdat ze niet terug kunnen... Ja, dan kun je dat die mensen niet verwijten. En dan moet je ze niet gaan strafbaar stellen. Dan is er ook in de wet nu al voorzien dat we daar uh, mogelijkheden voor hebben. Daar mensen... kunt u uitzonderingen daar voor maken? En dat wil ik ook straks allemaal presenteren. Daarom zeg ik, er wordt wat te vroeg geroepen dat het allemaal niet kan en niet moet. Laat nou eerst eens even de uitwerking uh, plaatsvinden. En dan kunnen we op een zinnige manier debatteren. Ja, en, en uitzonderingen maken, gaat u dan toch weer niet presidenten scheppen? Want... Daar nee, zijn we dan wel benieuwd naar. Met uitzondering bedoel ik dit. We, hebben, uh, we, we gaan in het algemeen strafwaarstelling illegale, illegaliteit strafwaarstellen. Uh, maar in de toepassing, in de sanctie, leg ik daarop. Dat wordt individueel getoetst. Dan gaan we gewoon kijken, van heeft dat nou, uh, is dat in dit geval nou ook echt terecht? Is het in dit geval ook zo dat die, degene die die sanctie krijgt... Uh, er iets aan kan doen of ja. dat er andere omstandigheden zijn? Nou, dat werken we uit. Hart maar fair, meneer Leers. Juist. Goed. Hartelijk dank voor uw toelichting en uw uitleg. Gert Leers, hoorde u de minister van Immigratie en Asiel. Zo dadelijk een deel van de buit van de grootste juwelenroof... uit de Franse geschiedenis is gevonden. Hoort er zo meer over? Eerst naar Dennis Mooi met een hele rustige ochtend. Spitser, Dennis. Ja, dat valt reuze mee. We hebben het hoogtepunt alweer achter de rug. Er staan nu 12 files. Een kleine 50 kilometer aan files in totaal. De meeste files die er nu nog staan zijn 3 à 4 kilometer lang. En er zit één uitschieter tussen. En dat is de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen en Sveen en Zoetenwouder-Rijndijk staat 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Ooster. Er is druk diplomatiek verkeer gaande wereldwijd over een eventueel wil ingrijpen in Libië. Op dit moment is de Amerikaanse vicepresident Joe Biden in Moskou. Onze correspondent Kisha Ekster is daar ook. Kisha, ja, gaat hij de Russische president met VDF nou opwarmen... voor instemmen met zo'n VN-resolutie? Nou ja, dat is uh, ongetwijfeld wat Joe Biden van plan is, ja. Maar daar gaat hij nog een hele zware dobber aan krijgen. Want Rusland heeft vorige week al laten weten... dat ze absoluut tegen het instellen van zo'n no-fly-zone zijn... De Russen die zien dat als bemoeienis met de interne aangelegenheden van Libië. En daar zijn ze allergisch voor. Al was het maar omdat ze willen voorkomen... dat de wereld zich ook met Russische interne problemen gaat bemoeien. Dat is een heel consequent punt van de Russen. Die zeggen, laten Libiërs hun eigen boontjes maar doppen. Verder zijn er ook uh, zakelijke banden tussen Rusland en Libië. Uh, Rusland exporteerde veel wapens naar Libië. En het afgekondigde wapen en Borger, dat zorgde ook voor een strop... van naar schatting miljarden euro's voor Rusland... En, zegt Rusland, voer nou eens eerst maar die sancties uit die eind februari zijn genomen, waar de Russen wel mee ingestemd hebben tegen Gaddafi en zijn familieleden voor er nieuwe stappen gezet worden. En dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat de Russen een ferm niet uitspreken tegen dat voorgestelde vliegverbod. Nou, dat klinkt redelijk uh, onherroepelijk, Kiesja. Wat denkt Biden te bereiken met zijn uh, bezoek? Nou ja, Biden die moet de Russen zoveel mogelijk masseren natuurlijk. Hij is afhankelijk van de steun van de Russen in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Want de Russen hebben daar veto-recht. Betekent dat ze zo'n no-fly-zone ook echt kunnen tegenhouden. En wat er voor Biden wellicht op de langere termijn te bereiken is... is dat de Russen daar niet hun veto uitspreken... maar zich onthouden van stemming. En dat zou voor de Amerikanen dan natuurlijk een groot diplomatiek succes zijn. Blijkbaar zien zij daar nog ruimte voor. En zoals een Amerikaanse diplomaat het vorige week uitdrukte... zolang de Russen niet zeggen dat er onder geen enkele voorwaarde een vliegverbod kan komen, dan kunnen er zaken worden gedaan. Het is trouwens een gepland bezoek. Hè. Het is niet alleen vanwege Libië dat Biden nu in Moskou is. Wat gaat hij in die twee dagen van dat bezoek doen? Wat is de bedoeling? Ja, het bezoek stond inderdaad al uh, langer gepland. staat in het teken van de beroemde reset in de Russisch-Amerikaanse relaties. Joe Biden is een van de architecten van die reset... ...van die verbeterde relaties dus tussen de landen... ...die er eerder toe leiden dat president Obama en president Medvedev... ...hun handtekening zetten onder een nieuw startakkoord... ...waarin de leiders beloofden hun kernwapenarsenaal met een derde terug te brengen. Biden zal vandaag en morgen spreken met president Medvedev, met premier Poetin. Een heel belangrijk punt wat op de agenda staat... ...is de toetreding van Rusland tot de Wereldhandelsorganisatie. Er worden ook allerlei zakendeals geslo ge gesloten. En zo wordt er in de Russische media gespeculeerd... ...een bezoek... Zou ook gezien moeten worden als Amerikaanse steun voor de kandidatuur van president Medvedev bij de presidentsverkiezingen in Rusland voor volgend jaar. Er zijn hier zelfs berichten in de media verschenen waarin gesuggereerd wordt dat premier Poetin de baas van het internationaal Olympisch Comité mag worden als hij besluit niet mee te doen aan de verkiezingen volgend jaar. Nou ja, dat zijn natuurlijk berichten die uh, ten stelligste ontkend worden door zowel de Russen als de Amerikanen, maar waar Joe Biden ongetwijfeld naar gevraagd gaat worden. Ja. En gaat hij Poetin ook nog ontmoeten dan? Ja, Poetin die staat voor morgenochtend uh, op het programma vanavond dus uh, met VDF En verder gaat, uh, gaat hij ook nog spreken in Skolkovo. Dat is een uh, project, een prestige project van de Russische regering. Dat een beetje een, uh, ja, een impuls moet geven aan alle technologische vernieuwingen in Rusland. En waar uh, de Amerikanen ook graag zaken mee willen doen. Goed. Joe Biden brengt dus een tweedaags bezoek aan Moskou. Het gaat deels over Libië. 10 minuten voor negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wij gaan naar de juwelen, zoals we beloofd hebben. Het was de grootste roof, grootste roof. juwelenroof uit de Franse geschiedenis. Misschien weet u het nog, op 4 december 2008... werd in Parijs voor 85 miljoen euro aan diamanten gestolen... bij een juwelier bij de Champs-Élysées. De politie heeft nu een groot deel van de buit teruggevonden. Daarom gaan we naar Frank Renaud, onze correspondent in Parijs. Frank, waar hebben ze die juwelen teruggevonden? In een voorstad van Parijs, ten noordoosten van Parijs... daar is huiszoeking gedaan door de Franse politie... maar ook door speciale onderzoekers van de juwelier... dat is de Amerikaanse Harry Winston. Ze vonden niks in dat huis, maar wel buiten. In een rioolpijp onder de grond... die gebruikt werd voor de afvoer van regenwater, zat een stuk beton. En in dat beton waren de sieraten, sieraden gegoten... ten waarde van 14 miljoen euro. Het ging, wel te verstaan... Om 19 ringen en drie oorbellen. En dan niet zomaar ringen en oorbellen natuurlijk, nee. Eén ring was maar liefst 6 miljoen euro waard. Pfft. En die andere waren, tussen aanhalingstekens, een stuk goedkoper. Van 1,2 miljoen tot 1,8 miljoen. Hm, Daar Frank, eh, maar je mag mij niet wijs dat ze alle riolen hebben opengebroken in de voorsteden van Parijs. Hoe hebben ze dit gevonden? Want dat is geen toeval. Nee, na die overval in december 2008 is er meteen een heel erg groot onderzoek begonnen. Vooral omdat de verdenking bestond dat het om de georganiseerde criminaliteit ging die erachter zat. Het bleek moeilijk te gaan, het heeft even geduurd, maar na een half jaar werden 25 mensen in totaal aangehouden. En toen werd ook al een heel groot deel van de buit teruggevonden. Maar ook heel veel geld en heel veel wapens. En het pikant is dat is in datzelfde stadje toen teruggevonden als waar nu de juwelen zijn gevonden. Aha, en uh, hoe ging die uh, uh, overval, die diefstal... Die, die die of toen in 2008 ook weer bij Harry Winston. Nou, dat was een enorm spectaculaire overval. Op het eind van de middag meldden zich vier mensen daar aan de deur... bij de bewaker, aan de avenue Montaigne. Dat is een, ja, een reputatie heeft die van de duurste winkelstraat van Parijs. En daarom staan bij alle deuren, ook van de modehuizen, daar bewakers. Daar meldden zich vier mensen, zagen er erg netjes uit. Drie daarvan waren verkleed als hele chique dames. Dus ze mochten binnenkomen, want ze zagen er chique uit. En binnen haalden ze meteen wapens tevoorschijn. En in vijftien minuten hadden ze toen de hele buiten binnen. Ze wisten namelijk precies waar ze moesten zijn. Ze kenden de Medewerkers naam ook gooiden alle sieraden in tassen en gingen ervandoor. Er werd dus geen schot gelost en ze wisten ook nog allemaal te ontkomen. Hmm, dus daar was de zaak verraden en nu zijn de dieven op hun beurt ook verraden. Want dat kan bijna niet anders. Hè. Als het om zoveel geld gaat, gaat er iemand praten. Het is niet helemaal duidelijk, de politie doet er heel erg weinig mededelingen over. In 2009, toen die 25 werden aangehouden, is meer gezegd dan nu. Nu is er heel weinig mededelingen gedaan. Wat we nu denken, is dat de hele band is opgerold. Zelfs de kopers van de sieraden, of potentiële kopers, zijn ook aangehouden. En het vermoeden bestaat ook, omdat in 2009 al een groot deel van de buiten werd teruggevonden... en nu nog eens sieraden te waarde van 14 miljoen... dat ook bijna alle diamanten en sieraden weer terug zijn. Maar nog niet allemaal. Nou, misdaad loont uiteindelijk dus niet. Frank Renoud, dank je wel. Wij gaan door naar uh, Heerenveen, want er komt een nieuw TIAF-stadion. Dat uh, heeft een werkgroep waarin onder andere KNSB-voorzitter Doekle Terpstra zit besloten. Um, wij gaan erover praten met Bert van Sloter, hier bij ons in de studio. Bert. Um, Morgen. Waarom een nieuw stadion? Ze hadden dat toch ook kunnen renoveren? Er staat hem. Een mooi stadion. Er staat een hartstikke mooi uh, stadion, maar daar ben je dan eigenlijk een beetje te laat mee, want um, als je wilt renoveren dan moet je zijn begonnen. Waarom moet je zijn begonnen? Er komen weer Olympische Spelen aan. De Olympische Spelen van 2014 in Rusland. Um, en Heerenveen is gewoon de thuisbaan, zeg maar de trainingsbaan voor de Nederlandse schaatsers. En als je nu zou gaan uh, renoveren ja, dan ontneem je de Nederlandse schaatsers in feite hun voorbereiding. Uh, kan je best doen, maar eigenlijk kan je dat niet maken, want we hebben toch ook die ambitie om uh, sportland, uh, nou niet nummer 1, maar bij de top 10 van de beste sportnaties in de wereld uh, te komen. Uh, en dus een nieuw stadion. Dan blijft het oude stadion ook nog bestaan... totdat het nieuwe stadion in gebruik wordt genomen. Nou, die uh, baan in Tijalf is goed, maar de rest eromheen is wel oude meuk, hè? Nou, jij zegt die baan is goed, maar uh, dan moet je de schaatsers eens uh, spreken oh. daarover. Die klagen ook wel eens uh, over, uh, over die baan. Kijk, het is een beetje de wet van de remmende voorsprong. Wanneer was het? 1987, het eerste overdekte ijsstadion. Toen een hypermoderne ijstempel. We waren trots het ene wereldrecord na het andere. Nou, uh, het laatste wereldrecord is echt jaren geleden uh, geschaatst daar zo in Herenveen. Heeft dat niet uh, met hoogland en laagland te maken? Ook wel, enig, ah, ah. ook wel enigszins. Ik mag <laughs> ze natuurlijk ook geen uh, onrecht uh, aandoen. Maar verder... Um, uh, is het eromheen? De energierekening. Dat kost meer dan 1 miljoen euro. 1,2 miljoen om precies uh, te zijn. Nou, dat is nogal een bedrag als je dat moet opbrengen. En je moet het uit kaartjes, grote toernooien enzovoorts terugverdienen. Dat is gewoon hopeloos ouderwets. En uh, bovendien, als je naar buiten gaat. Ik weet niet of jullie er wel eens zijn geweest in de Heerenveen. Ja. Als je een kopje koffie wil, alleen gewoon een simpel kopje koffie. Moet je de deur open? Gaat die deur open? Komt er een koude hal? De temperatuur halen. weer. Ja. <laughs> Kortom, het is echt hopeloos ouderwets. Nou, dan komt er dus een nieuw stadion, heeft die werkgroep besloten. Al enig idee hoe het eruit moet. Gaan zien? Ja, om te beginnen de plek. Uh, de plek is niet op, het oude, op, op de oude plek. Dat komt bij het Abel Lenstra uh, Stadion. Daar komt zo'n soort groot sportcentrum. Uh, alles bij elkaar. Dat heeft weer te maken met, dat, met de Olympische plannen. Of het Olympisch plan 2028 willen we in een aantal steden, vier wel te verstaan, allerlei soorten sporten bij elkaar zetten. Daar komt het dus uh, te staan. En uh, dan komen er dus ook meer sporten. Er komen meerdere hallen: ijshockey, kunstrijden curling, niet te vergeten. Maar er komt ook een startbaan voor de bobsleiers, Jongens, we gaan Yo, echt, we gaan echt helemaal, de lucht in. helemaal uit ons dak wat dat betreft. Uh, dat past dus allemaal in het olympisch plan, waar ik het net al uh, over had. Daarom moet er ook meer aandacht voor, meer sporten. Niet alleen uh, medailles voortaan met het schaatsen, maar ook met meerdere. Ja, met met curling. Daar ja. Ja. Ja. zijn we heel goed in. <laughs> Vegen. <laughs> maar dan moet je wel up-to-date zijn, wil je weer. Het is toch onze nationale sport, als we het even over dat schaatsen hebben. Dat moet toch wel hyper-hyper zijn. Dat wordt ook een prachtig dat stadion. dat wordt dan ook ik, ik heel ga, duur. Uh, dat wordt heel duur. Ik weet niet of je met uh, miljoenen wereldrecords kunt, uh, kunt kopen. Uh, ongeveer 100 miljoen is er uh, nodig. Wie gaat dat betalen? Mm -hmm. uh, nou, daar denken zij over dat uh, vooral ook het Rijk... voor een deel ook de gemeente en de provincie... en een klein deel ook het bedrijfsleven... Uh, dat uh, allemaal kan gaan betalen. Maar dat is natuurlijk de bottleneck. Ze hebben wel één afspraak gemaakt bij uh, de, deze werkgroep. Heerenveen krijgt tot 2020 alle EK's en WK's. Daar zit ook een klein adertje ah, onder het gras. Want de NMA moet daar eigenlijk iets over zeggen. Want er zijn nog meer schaatsbanen in Nederland. Die in Deventer. Die, die... willen dat ook wel. In Den Haag die willen ja. dat ook allemaal wel. Ja. Dus of die afspraak standhoudt, dat moet, valt nog uh, te bezien. Maar ze hebben hem in ieder geval uh, gemaakt met uh, de KNSB. En daarom is het handig dat de voorzitter van de KNSB, Doekle Terpstra, in die commissie zat. Maar, als ik jou goed begrijp, is dat dus nog niet rond, dat geld? Dat is er nog niet. Dat geld is er nog niet en het stadion staat er ook nog niet. Dit nee. zijn de plannen, het besluit is genomen en je kent Nederland. Dan gaan we er gezellig met z'n allen over praten. Nee, de provincie moet er nog uh, een definitieve klap op geven. En ook de gemeente van Heerenveen moet definitief ja tegen zeggen. Nou, daar heb je zeker ook nog geen ontwerp voor rond. Er is wel een ontwerp. Oh. Ja, ja nou hebben jullie camera's. Ik kan hem niet laten zien, want ik heb hem niet bij me. Maar er is een ontwerp. Mooi op de site te zien. Ik zal hem op de site zetten vandaag. Het wordt dus mooi, het wordt dus duur, het is nog niet rond... maar de beslissing is wel genomen. Er komt dus een nieuw Tjalf stadion in Heerenveen. Bert van Sloten, dank je wel. Zo dadelijk, na het journaal van 9 uur... schakelen wij met Marieke de Vries, onze koninklijk huis -slaggever. Zij uh, was uh, bij dat uh, bezoek van de koningin Beatrix aan de sultan van Oman... en is in Qatar, want dat bezoek gaat verder. Twee dagen zal de koningin met prins Willem-Alexander... en prinses Maxima daar zijn. Zo dadelijk meer.